Tien uur jobboots met het nos journaal Nederland heeft een grote sportvrouw verloren, zo reageert voormalig schaatscoach Henk Gemser op het overlijden van oud-schaatsster Adje Keule Deelstra. Ze werd aanvankelijk gezien als eendagsvlieg, maar ze logen strafte het beeld van die tijd dat een vrouw die kinderen had gekregen niet meer aan topsport kon doen, zegt Gemser. Adje Keule Deelstra vierde haar triomf in de jaren 70, toen ze al in de dertig was en drie kinderen had. De Vriesin werd vier keer wereldkampioen allround en drie keer Europees kampioen. Op de winterspelen van 1972 won ze een keer zilver en twee keer brons. Adje Keule Deelstra werd donderdag getroffen door een herseninfarct en raakte daarna in coma. Ze overleed gistermiddag in het ziekenhuis. Adje Keule Deelstra was 74 jaar.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 De schoonzoon van de Spaanse koning staat vandaag voor de rechter. Voor de rechtbank op Mallorca wordt Inyaki Urdangarin gehoord... over zijn rol in een corruptiezaak. Daarin zou ook zijn vrouw, prinses Christina, een rol hebben gespeeld. De schoonzoon van de Spaanse koning wordt ervan verdacht... miljoenen euro's voor de organisatie van sportevenementen te hebben verduisterd. Vorige week doken documenten op... waaruit blijkt dat ook prinses Christina van de fraude op de hoogte was. Als bewezen wordt dat Urdangarin gefraudeerd heeft, kan hij vier jaar cel krijgen. Ook zijn vrouw, prinses Christina, is als dochter van de koning niet onschendbaar. Het weer in het westen zonnig, vanuit het oosten toenemende bewolking. Temperatuur vandaag rond het vriespunt. Door de noordoostenwind voelt het koud aan. In Limburg af en toe sneeuw, vanavond ook sneeuw in het oosten. Morgen vooral in het noorden en westen van het land natte sneeuw en motregen. Het wordt dan 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 4 minuten over 10. Welkom bij het laatste uur van de nieuwshow. Even na half elf u bent het van ons gewend. Komt er een recensent? Dat is deze keer Ari Storm, en die heeft echt pillen voor zich liggen. Ja, lekker dikke... het is koud buiten nog, dus onder de dekens en de, de bladzijde omslaag. Hoe oh, doe je dat? Ik, ik lag gisteren om half acht uh, <laughs> te lezen. <Ja? laughs> nou, wat, een, wat een vertrouwelijkheden zo op de vroege ochtend. Maar goed. Nou ja. um, ontboezemingen. Uh, ik zal ook zeggen wat ik bij me heb, wat, ja. wat die dikke pillen zijn. Nou, dat is een nieuwe historische roman. Hij is een van de weinigen in Nederland die het uh, nog echt beoefent, dat genre. Maar dat wel op spectaculaire wijze, vind ik. Daarover straks meer De Afvallige, van Jan van Aken. Die speelt is de in de vierde eeuw, hè? Ja, vierde eeuw. En het uh, omspant een jaar of dertig, zeven of acht personages. Nou ja, dat ga ik straks allemaal vertellen. Ja. Spectaculair boek. Uh, uh, ja, ik had er een goede recensie over gelezen... en ik wist er eigenlijk niks van... Uh, Behalve wat ik zo af en toe eens op de lagere school had gehoord. De Boerenoorlog. Zit die nog in jullie gezegd? Ja, ja. Oranje Vrijstaat. Nou, kijk eens. Het is een, ook een vuistdik boek. Van, geschreven door de historicus Martin Bossenbroek. Daarover straks meer. Bent en nog een literair nieuwtje? Ik heb nog een uh, boek. Dat oh, gaat sorry. Uh, Arnold Gumberg oh, heeft een boek Ik Heb ik twee dikke pillen wel genoemd. Ja, uitgaan. nee, dit, uh, iets duurder, uh, maar toch wel. Uh. Oh. Nou, uh, uh, je hebt, uh, het is crisis in het boekenvak. En dat leidt tot allerlei paniekgedrag. En uh, daar kun je lang en kort over praten. Er komen allerlei literaire prijzen bij. En er wordt alle, van alles en nog wat bedacht om het boek uh, weer op de kaart te zetten. en de uh, mensen in de boekwinkel te krijgen. En nu komt er een prijs die eigenlijk een beetje het omgekeerde gaat doen, denk ik. Er is een nieuwe prijs, bedacht door het satirische studentenwerkblad Propriacurus. En die uh, Heet de Zwarte Bladzijde. En dat uh, gaat elk jaar toegekend worden, die zwarte bladzijde... die prijs aan het meest overschatte boek van het jaar. Ja. Heb je, een paar jaar geleden heb je dat ook al gehad. De Gouden Doerian, ja. dat begon toen in 2005. Een van de initiatiefnemers was uh, toen Adriaan Jechie, uh, inmiddels uh, overleden... Uh, en dat ging over, dat was een nominatieronde ook. Vijf of zes boeken werden genomineerd. En dan ging de prijs naar het slechtste boek van dat jaar. En dat was toen niet de meest overschatte, het meest overschatte boek, kreeg die prijs. Maar het, de prijs was bedoeld als een soort reprimande voor redacteuren van uitgeverijen: boeken waar de meeste foutjes in stonden. Dat was toen de gedachte. Omdat, hè, de, werd, de gedachte was toen van er wordt veel te veel uitgegeven. En daardoor komen er veel fouten in boeken. Mensen kunnen beter minder uitgeven. En dan zorgvuldig die boeken maken en begeleiden. En om dat tegen te gaan, werd toen de een Doorian bedacht. Hij is ook twee keer uitgereikt. Je bent natuurlijk niet zo blij als je die prijs krijgt, neem ik aan. Ik zal de namen ook nu niet noemen van de winnaars van toen, want die hebben al genoeg geleden. Uh, en nu is de insteek een beetje anders. Insteek, een beetje een lelijk woord, maar goed. De insteek is een beetje anders. Uh, het gaat nu uh, weer, zit die gedachte erachter, er wordt te veel uitgegeven. En de gedachte is, er worden veel boeken uitgegeven... van jongens en meisjes, staat er. Jongens, jonge jongens en meisjes krijgen de gelegenheid te debuteren... en hun boek op de televisie en in interviews te verkopen. Niet omdat ze zulke mooie boeken schrijven... maar omdat ze een spannend leven of een mooi gezicht hebben dat de boeken die zij schrijven, de vaderlandsletteren, onwaardig zijn... lijkt er niet toe te doen. Dus ze zetten okay. zich nu niet tegen die drukfouten. En <lacht> nou, er is best iets voor te zeggen. Nou ja, uh, dat zie je. Je ziet uitgevers in paniek raken. Ja. Eerst luisteren ze naar, het, naar, naar, luisteren ze naar het verhaal van een debuterende schrijver. Is dat een leuke jongen of een leuke meisje... of een leuke man of een leuke vrouw? En kan die uh, makkel, makkelijk bij Paul Witteman geplaatst worden? Ja, daar gaan we nog kijken. Of uh, in de nieuwsshow, hè? Ja, nou ja. ja, goed. We hebben hier alleen maar echte schrijvers. Oké, oké. Hé, even dat zal het salient feestige nog te Londen gegaan. je gaat ook nog een nieuw boek van... Ah, ja, Gunberg. Ik had het net nog gedaan. Ook een film. Buster Keaton lacht nooit. Oké. Okay. Dat uh, over een minuut of 25. Besluit de show vandaag met een gesprek met journalist en schrijver... Daan Herma van Vos. Gaat dan over zijn roman De Vergeting. En ook zijn nog te gast opera zangeres. Miranda van Kralingen en regisseur Nieke van den Berg. Het gaat over... De opera Pagliacci. Maar we beginnen met een schrijfster die tegen een behoorlijk probleem aanliep. Toen Renate Dorrestijn in 2011 haar roman De Stiefmoeder had voltooid, zette zij zich vol schrijflust aan een nieuw project. Maar ze liep spaak. Sterker nog, de gedachte om weer een roman te moeten schrijven, vervulde haar met een afkeer die ze nooit eerder had gevoeld. Zij bleek een writersblok te hebben. En daarover schreef ze een boek. Dat dan weer wel. Met de toepasselijke titel De Blokkade. Goedemorgen, Renate. Ja, er wordt schrijvers altijd weer gevraagd van... Hé, hoe doe je dat toch? Hoe doet u dat toch? Waar haalt u de inspiratie vandaan? Maar eh, bij jou, hè? want nou, we zeggen jij en jou, vind je dat goed? Ja, ja, natuurlijk. Want we hebben elkaar wel eens vaker gesproken. Leek dat nooit een probleem te zijn? Het was altijd zo van, ah, ik, ik popel om weer aan het volgende boek te beginnen, toch? Ja, ik me goed ja. herinneren, was dat altijd zo? Ja, ja ik, uh, ik ben altijd een van die bevoorrechte schrijvers geweest... die heel graag schreven. En uh, iedere dag met rode wangen van de opwinding aan het werk... Dat, dat was heerlijk om te doen. En nooit een probleem om weer een nieuwe roman ergens in te zien? Nou ja, ik heb natuurlijk... want dat kan niet anders als je dertig jaar schrijft... weleens eerder vastgezeten en weleens eerder problemen gehad. Maar je ontwikkelt natuurlijk ook een enorm arsenaal aan trucs... om jezelf daar doorheen te sleuren en te slepen. En het feit dat dat nu niet lukte, dat gaf mij wel meteen te denken... dat er wat anders aan de hand was dan zomaar een beetje vastzitten. Ja. Wat, voor, wat voor drugs gebruikte je eerst dan? Ja, jezelf onder druk zetten en gewoon doorgaan. Of een lekkere zak drop kopen of dat soort dingen? Ja, of gewoon een paar weken even onderbreken. Dat kan ook al genoeg zijn om oh. weer een fris perspectief te krijgen. Oh, maar ja. dat duurde maanden en maanden en maanden en... Uh, het ging gewoon niet meer. En je had het, ook echt fysieke weerzin tegen... Ik werd misselijk bij de gedachte. Ik kon mijn werkkamer niet eens passeren zonder te denken, dat al braak. Zo. Ja, ja, ja. Maar <coughs> en dan, in... dan wordt het wel heel treurig toch? op, op, op, op zo'n ochtend? Nou. Ja, het was, ook, het was ook. met name in het begin was het echt uh, was het heel naar. Ik was ook erg in paniek. Uh, ik heb natuurlijk bij uitstek een beroep waarvan je denkt... dat ga ik tot aan de kist uitoefenen. Ja. He, dus ja, je, je, je, met mijn hele toekomstperspectief was het opeens anders. Ik dacht, mijn hemel, hoe moet ik ooit nog aan de kost komen? En, uh, hoe moet dit verder met mij? Nou, je was bezig met een boek de, de, met als werktitel De Schoondochter. Na de stiefmoeder werd dat De Schoondochter. Daar uh, raakte je toen in vast... Um, en er is, bestaat natuurlijk niet voor niets een woord hiervoor, writersblok. Ik denk dat bijna iedereen weet wat dat betekent. Het is dus kennelijk ook een heel normaal verschijnsel... of in ieder geval een verschijnsel dat gewoon heel vaak voorkomt bij schrijvers. En je dacht, nou ja, als ik dan niet verder kan gaan met die roman... dan ga ik me maar verdiepen in dat fenomeen? Ja. Dan heb ik toch iets om handen? Nou ja, ik, ik had inderdaad gewoon vreselijk veel tijd over, plotseling. Voor het eerst in mijn leven... Dat was één uh, argument. Het tweede was dat ik natuurlijk uh, gewoon zelf wilde onderzoeken... wat er met mij aan de hand was en wat zo'n writersblok in het algemeen betekent. Want er is heel weinig uh, over bekend. Er is ook nooit steekhoudend wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar in de derde plaats, um, ik dacht, ik moet dit niet willen verbergen. Want dan wordt het alleen maar erger. Hè? Mensen spreken mij aan van, ben je al bezig aan... Eh, en ik liep daar natuurlijk omheen te draaien. En ik dacht, ja, ik ben al zo'n loser op het moment... en ik wil niet ook nog een liegende loser zijn. Dus ja, laat ik het maar gewoon onderzoeken en het naar buiten brengen. Dan doe ik tenminste iets waar ik nog wat aan beleef. En, uh... en bleek daar veel materiaal over te zijn? Bleek daar veel over geschreven te zijn? Ja, op een bepaalde gedaan. manier wel. Het, het lijkt wel alsof er geen onderwerp is... dat de pen en zo in beweging krijgt als writersblok... Als je op, uh, op internet de term googelt, dan krijg je echt miljoenen hits. Ja. Dat is onbegrijpelijk. Maar dan kom je toch wel uh, heel erg terecht in de, ja, in de energieke zelfhulpadviezen. Uh, vaak hoogst bizar. Zet je computerscherm op zwart, zodat je niet ziet wat je schrijft. Want dan word je dus niet geremd door... Ah. Ja, de dingen die je zelf niet mooi vindt, die je aan het maken bent. En uh, ga onder een andere naam publiceren, dat bevrijdt je ook. En, nou ja, allemaal van dat soort dingen die misschien ook best behulpzaam kunnen zijn. als je een beetje vast zit. Adviezen zijn dat dus, die worden je gegeven. Ja, maar het kleed wordt ongeveer wel onder je weg getrokken als ja. dat gebeurt. Hè? Ja, ja, het was. En waar, waar leidt dat toe? Grote sobber toch? Of, of, of heeft dat nog zoiets van voor, voor de rest functioneer ik wel, maar, maar dat gaat niet? Nou ja, het was ook heel erg wonderlijk om te merken, maar dat was niet voor mij alleen, dat zo'n writersblokje treft in het hart van je schrijverschap. Het betrof bij mij echt louter en alleen het schrijven van fictie, van romans. Dat is natuurlijk wat ik eigenlijk doe. Um, maar ik kon best nog een stukje schrijven voor een tijdschrift, of uh, dit boek kon ik ook schrijven. Ja. Dit is, dit is non-fictie, dit is gewoon een verslag over de werkelijkheid. En, en dan, dan geldt het niet om nee. een of andere reden? Nee. En een van de allereerste beschreven gevallen van Writers Block... is de uh, Britse uh, dichter uh, Coleridge, 18e eeuw. Die uh, rond zijn 25 ste zijn belangrijkste poëzie schreef. En eigenlijk daarna nooit meer tot dichten is gekomen. En Coleridge schreef wel uh, kritieken en essayistiek en journalistiek werk. Maar hij kon niet meer dichten. En voelde zich daardoor heel ernstig disabled en... Ja, had het gevoel dat hij eigenlijk een enorme mislukkeling was. Hij is ook helemaal aan lager wal geraakt. Omdat hij dus niet meer die poëzie kon schrijven. Hij, hij was als het ware iemand die, uh, ja, altijd het betere atletiekwerk had gedaan. En nu kwam niet de trapezen niet meer in, maar kon hij nog wel over een bok heen springen. Weet je? Maar dat en, was voor hem ja, niet bevredigend. En betekende dat dan, dat jij bij jezelf dan... nou, dan ga ik er gewoon ook uh, maar eens een tijdje een uh, stukje schrijven. En, uh, ja, uh, alleen valt daar natuurlijk... Je komt uit de journalistiek. Ik kom uit de journalistiek. Ja. Dat is uh, eigenlijk een, een pad dat ik voor een deel uh, had afgesloten voor mezelf. Ja. En het, ja... Maar wanneer het, besluit je dan dat je echt fundamenteel op zoek moet? Want, ja, ja, ik denk... Oh, dat kan ik je precies vertellen. Toen ik op een gegeven moment merkte dat ik dat gevoel van walging dat ik had... dat ik dat verkeerd interpreteerde. Ik dacht dat, het, uh, ja, dat ik misselijk werd uit weerzin, maar ik werd misselijk van angst. Ik durfde niet meer. We horen ik hoorde van een de... rare muziek. Hallo, we hebben ja. hier... Nee, Ga verder, Renate. Ja, dit <laughs> En toen ik in de gaten had dat ik het niet meer durfde. toen werd het voor mezelf ineens heel erg interessant. Want ik dacht. ja, iets niet durven, dat is me eer te na. En toen dacht ik. nu ga ik het echt. nu ga ik het onderzoeken. nu ga ik het monster in de muil kijken. De, de constatering dat je iets niet durfde. leidde niet tot meer angst. want dat is dan nou meestal de normale reactie. Nou ja, ik kwam toen al gauw doordat ik het ging onderzoeken. Uh, achter bepaalde dingen, zoals ik, ik raakte in gesprek met uh, neurologen bijvoorbeeld... of althans hersenwetenschappers, uh, die mij vertelden dat als je bang bent... in paniek bent, dan neemt het limbische systeem... dat is een van de neurologische netwerken in je kop, die neemt macht over. En dan kun je alleen nog maar instinctief reageren... in het kader van puur overleven... En dan wordt je hele prefrontale cortex, waar je dus al je taalgevoel, je analytisch vermogen en zo zit, wordt platgelegd. Dan krijg je geen nieuwe ideeën meer. Nou, dat vond ik een buitengewoon geruststellende gedachte. Dat niet ik faalde, maar dat mijn neurologische systeem plat lag. Waardoor die angst meteen verminderde en ik weer wat helderder kon denken. En zo kwam ik bij iedere. Dat lost je probleem niet op. Nee, maar zo kwam ik wel bij iedere stap in het onderzoek. Uh, kwam ik wat dichterbij. In elk geval of, kwam ik wat verder uit mezelf en die angst en die, en die paniek. En uh, ging ik ook steeds meer denken van. Waarom vind ik het zo moeilijk om te falen? Waarom schaam ik me daar zo? Dat is toch ook een wonderlijk cultureel uh, gegeven. Hè? Dat we allemaal denken dat ons eigen succes maakbaar is. En onze verdiensten. En dat, ja, dat we daarom uh, altijd maar uh, op, uh, op volle sterkte moeten presteren. Nou, Dat waren allemaal dingen die bijdroegen aan een soort kalmerende, troostende werking. Zodat ik er je rustig over na kon denken. In, in, in een verlengstuk van de redenering natuurlijk. Want uiteindelijk moet je naar nou doorzakken op, ja. dus op zoek. En toen? Ja, ik ben doorgegaan met zoeken en um, uiteindelijk, ja, het, God, het, is, het is een lang proces dat ik beschrijf en het is altijd zo lastig om het in drie woorden samen te vatten. Maar ik, uh, ik, ik kon op een gegeven moment uh, reconstrueren dat ik uh, tijdens het schrijven van dat boek, de schoondochter, dat ik dus na zes maanden heb weggegooid, uh, dat daarin een, een personage aanwezig bleek te zijn uh, die zelfmoord had gepleegd. Ik werk nogal intuïtief. Ik, ik plan mijn boek er niet vooruit. Uh, ik laat het een beetje gebeuren. Ik laat het op mij afkomen tijdens het proces. Dus ik had dat eigenlijk niet voorzien, die zelfmoordenaar in mijn boek. Of zoals ik niet voorzie. En um, op dat punt ben ik tegen een muur van angst en weerzin aangelopen. Uh, het is een bekend autobiografisch gegeven. Mijn jongste zusje heeft zelfmoord gepleegd toen ze twintig was. En... Um, ik besefte opeens dat ik eigenlijk mijn hele uh, schrijverscarrière, 30 jaar lang dus, al op de loop was voor het schrijven van één specifiek boek: namelijk een roman over uh, de gevolgen van een zelfmoord voor de achterblijvers. Te, terwijl je destijds wel daarover geschreven hebt al. In een van je eerste boeken is dat al uitgebreid aan bod geweest. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb uh, een boek geschreven dat heet Perpetuum Mobile van de Liefde. Ja. Dat, daar doel jij op. Ja. Dat is geen roman om te beginnen. Dat is een, uh, uh, dat is een, een autobiografisch relaas. Uh, waarin ik het vooral heb over... Mijn zusje leed aan bulimie. Uh, waarin ik het heb over uh, hoe, hoe, hoe de maatschappij jonge vrouwen en meisjes verplicht om een lichaam te zijn... waardoor ze zo vatbaar worden voor eetstoornissen en dat soort aandoeningen. Dus dat was een heel ander okay. soort boek. Dat was een persoonlijke afrekening met, met culturele beelden rondom vrouwelijkheid. Maar goed, ik had dus het, het, het gevoel dat ik als auteur, maar ook als, als nabestaande... eigenlijk verplicht was om, uh, om te laten zien wat de impact kan zijn ja. van, van zelfdoding... En daar deinst ik dezelfde tijd heel erg voor terug. En ja, dat bleek de reden te zijn waarom ik zo uh, in slop was geraakt. Dus eigenlijk had je die blokkade zelf opgeworpen? Absoluut. Door, door een zelfmoordenaar als personage opeens ten nou, te Nou, ik denk dat ik hem heb opgeworpen door <coughs> uh, uh, al die decennia... Uh, als een gek op de vlucht te zijn voor, voor iets dat ik, uh, waarmee ik niet in het reinen kon komen. Maar op het moment dat je dat constateert... Ben je dan weer degene die daarvoor het wel allemaal kon? Nou, ik denk dat in elk geval het probleem nu gedefinieerd is en in kaart gebracht is. En dat daarmee eh, nieuwe wegen zich zullen kunnen gaan openen. Maar en het dat... is niet niks als je dit allemaal constateert. Hè? En dat, ja, dat moeten we dus afwachten. Dat is voor jou echt een vraag op het ogenblik. Ja, ik kan het alleen maar vergelijken, geloof ik, met uh, als je een ernstige relatiecrisis hebt gehad en je hebt je eruit gevochten en het is weer allemaal afgezoend, maar oh. toch slaag je er dan niet in om meteen fluitend samen verder te gaan. Hè. Het stof moet eerst gaan liggen en je moet uh, vertrouwen herwinnen. En ik denk dat ik in die fase zit... van het uh, heroveren van mijn vertrouwen in mijn eigen kunnen. En uh, was het ook voldoeninggevend om daar toch dit boek nu over af te scheiden? Want ondertussen heb je toch wel weer een boek geschreven... Ja, maar nogmaals... Het en een zijn... heel interessant en uh, spannend boek ook, die zoektocht. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, ja. ja zoektochten zijn denk ik altijd spannend. Maar, <laughs> maar, maar jij vindt het uiteindelijk niks? Zo, zoiets, zo, zo nou, zeg je het Nou, ik ga natuurlijk mijn eigen, mijn eigen boek niet afvallen. Dat zou nee. ook helemaal onterecht zijn. Maar uh, ja, ik beschouw het schrijven van romans als mijn, als mijn beroep. Dit is niet wat je En dit doet. is niet wat ik... Uh... Maar toch wilde je dit doen. Ja, natuurlijk. Om, om redenen die ik net schetste. Ja. Dat, uh, dat kun je niet laten liggen als er zoiets interessants op je pad komt. Ja. En ik wil er nog aan toevoegen dat het natuurlijk ook hartstikke... ja, uiteindelijk hartstikke leuk en verrijkend is. Want door zo'n crisis kom je altijd weer terecht bij je eigen verhaal. En bij je eigen kern. Dus het levert je altijd ook wat op. Dankjewel voor je komst. Uh, Renate Doorstein schrijft. Het ging dus over haar uh, nieuwe boek. Geen roman deze keer, maar een verslag uh, van haar blokkade, zoals het heet: een uitgave van het Podium. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd terecht op onze site nieuwshow.nl. Gisteravond ging in Maastricht in het theater aan het Vrijthof de Opera. Pagliacci van de Italiaanse componist Ruggero Leoncavallo in première. Een korte opera, een uur en een kwartier duurt die... en die wordt opgevoerd door Opera Zuid. Artistieke leider van Opera Zuid is Miranda van Kralingen... en zij regisseert samen met Nieke van den Berg deze uitvoering van Pagliacci. Beide dames zijn bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Mevrouw ja, van Kralingen. Kan zeggen. We, we, we, ja, we kennen u als operazangeres. En waarom wil je dan op een goed moment gaan regisseren? Nou, dat is zo ontstaan. Ik had een concept uh, bedacht voor dit stuk. Uh, met ook nog iets wat eraan vooraf gaat. Ik uh, wilde graag een soort ja, filmisch iets maken. En uh, Nienke van den Berg, daar heb ik veel mee samengewerkt als regieassistenten. Dus ik vind het niet leuk om dit avontuur met mij uh, te gaan doen. In eerste instantie omdat ik dacht, ik ben er ook vaak niet. Want ik uh, ben de boer op, maar het waren nu gewoon steeds drie diensten per dag. En heel fijn naast elkaar gezeten gedurende de... Regie, ja, uren en fantastisch. Maar tijdens al die opera's waar je in gezongen hebt, heb je heel vaak gedacht: van ja, luister dan ga ik eens een keertje lekker zelf doen. Al die malle regisseurs waar ik van alles maar van moet doen. Ooit komt er een dag waarop ik op die andere stoel zit. Malle regisseurs, ja, maar niet gedacht, ga ik zelf doen. Nee, het is ontstaan. Op een gegeven moment, omdat je dan zoveel ideeën hebt... en je hebt een concept gemaakt en ik had uh, dingen bedacht... want het, het, normaal duurt het stuk een uur en een kwartier. Nu duurt het anderhalf uur. En met uh, hele leuke muziek die eraan vooraf gaat... maar die echt te maken heeft met het stuk zelf. Partisanenliederen. Het speelt uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog in Italië. Een klein kustplaatsje. En... Um, ja, het leek me leuk om die personages wat verder uit te diepen... en te laten zien dat die mensen elkaar... de dus circusartiesten, jonge mensen van Codaar Circus School... en uh, mijn eigen artiesten natuurlijk van Opera Zuid. Maar het leek me gewoon leuk om te laten zien... hoe nou zo'n scheepje aankomt... Uh, S ochtends vroeg in dat dorpje met die circusartiesten... en dat de mensen elkaar dan weer terugzien na vier, vijf jaar na de oorlog. En hoe, hoe zo'n ontmoeting dan is. En daar zit ook muziek bij, partisanenliederen... want die mensen zien elkaar terug en die zeggen... weet je nog wel, toen, toen zongen we dat. En, uh, dus ja, de, je krijgt eigenlijk een soort introductie uh, op het stuk... Die heel erg normaal overvloeit verder in de opera zelf. En het begint met de ouverture van... Uh, sorry, met het intermezzo van Cavaleria Rusticana. De opera die meestal in combinatie Samen, ja, wordt Samen, omdat gedrapt. hij zo kort is, hè, deze, die palliatie. Ja, maar als je het nu ziet met de, dit, uh, deze twintig minuten eraan vooraf... Ja. Uh, die eigenlijk deel uitmaken van de voorstelling, dan is het... Uh, Handig opgelost. Maar ja, het maar voegt het ook echt toe, Ja, het was meer gevolg en oorzaak. Niets oorzaak en gevolg. Nee. Het was meer van, goh, wat, hoe kun je nou op een leuke manier die mensen introduceren... En uh, ja, dat is uh, op deze manier gebeurd. Nieke van der Berg is best wel lastig... misschien met z'n tweeën en een opera regisseren, of niet? Zeker uh, met iemand als Miranda. Fijn, bedankt. Uh, nee, nou, okay. uh, nee, nee, <hazien> nee. <hazien> nee hier nou nog nee, op Nee, nee nee, nou, nee, nee. Dat natuurlijk. bedoel ik heel goed. Maar je bent nogal stevig, uh, zal dat ik is maar ook zeggen. Ook. Ja. Dat, maar Nike is ook een hele stevig getalenteerde vrouw. Ik kan ook vrij stevig aan als ik wil. Maar nee, ik heb het ook al een keer eerder gedaan... met iemand samen regisseren. En dat kan je zeker niet met iedereen. Want je moet wel echt elkaar goed aanvoelen... En um, toen Miranda mij vroeg, dacht ik wel... oh ja, uh, nog een keer met iemand anders samen wil ik dat wel. En uh, spannend. Maar um, nou, ik bewoner bewon Miranda vooral ook vanwege haar uh, spannende artistieke ideeën altijd. Nee, ja, maar en, nooit, uh, nooit gedacht, gewoon een mens blijft toch lekker zingen. Nee, ik had wel zoiets van: nou, als, jij dat, als je dat wil doen, dan, dan moet je dat doen, waarom niet? En zij heeft zoveel ervaring in, in spelen en zingen. en weet zoveel van, van, van, van toneel en, en, en de bühne. En, dus, en ik had heel erg veel zin om dat avontuur met haar aan te gaan. En uh, ik dacht, nou, we zien wel hoe het gaat. En, uh, en, want, want zij heeft natuurlijk die enorme, dit enorme pak ervaring. van daar staan en, en moeten zingen. Dus zij ja. heeft gewoon hele andere kennis. Wanneer merk je dat? Dat merk je met name als ze uh, als heel concrete zangers helpt... Uh, om bijvoorbeeld te willen iets van, van spel zien... en dan hebben ze het even lastig daarmee met het zingen... En dan kan Miranda heel goed voordoen van, uh, nou, als je het nou zo doet... Dan, dan, en, dat, en dan zie je echt dat die zangers denken, oh ja, oh ja. Zij weet dat ook echt, want ze heeft dat zelf gedaan. En dat, en dat helpt dan echt enorm, ja. En dan nemen ze het ook makkelijker natuurlijk van je aan... omdat ze weten dat je het zelf zo vaak gedaan hebt. Ja, maar ze vond het toch wel lastig in het begin, hoor. Want we hebben een hele uh, open... het is dus een beetje een soort appeltheater in Scheveningen bij ons... maar dan uh, Opera Zuid. Ja. En uh, ja, van o dan is de baas en dan ook nog... Uh, dus, uh, ja... Het viel ze enorm mee, want ze hadden enorme toestanden verwacht. Gisteren zei iemand nog, ik had gedacht de laatste twee weken... dat je dan nog wel enorm zou gaan flippen. Ik zei, ja, maar ze helemaal mijn karakter niet. Ik ben alleen maar flamboyant als het gaat om het voortbestaan van de toko en al ons jonge talent in Nederland en daarbuiten. Maar voor de rest denk ik dat je in harmonie, wat ik ook altijd roep... met de harmonie moet omgaan. Ja, en als je dat altijd roept bij andere regisseurs en uh, dirigenten vooral... Dan, uh, um, ja, dan moet je dat natuurlijk zelf ook doen. Maar daar hadden we helemaal geen last van. Ik heb no nooit een moment gehad dat je dacht... Ach, ik ik ben toch eigenlijk wel ontzettend krengig op dat ogenblik. Nou, niet tijdens deze repetities, maar. <laughs> <Okay>. <laughs> um, je Zelfkennis je hoor. Je vertelde er net al even over dat er dus een stuk aan, meer aan de, de voor is, is, is gekomen... Hè, om de, de, de, wat makkelijker in mensen zo dat verhaal in te laten glijden. En ik begreep, want het, het is een opera die voor het eerst is opgevoerd in, uh, in 1892. Misschien even een korte samenvatting voor iedereen die het vergeten is. Waar gaat het verhaal over? Heel simpel. Het gaat eigenlijk over uh, een uh, kleine opera-gezelschap. Opera, uh, opera circus. natuurlijk een circusgezelschap. Ja, ja, ja, waar het hart vol van is. Um, Canio en Nedda zijn getrouwd. Er is nog een Tonio, de baas van het circus in dit geval. En een Silvio, waar Nedda verliefd op is. Um, ze worden geacht allemaal in uh, harmonie samen te werken. S'avonds voeren ze in plaats van een circusact een toneelstukje op. In dat toneelstukje komen realiteit en... Uh, en uh, fictie uh, heel erg bij elkaar. Want er worden dingen gezegd als vanavond zal ik jou zien... en dan ben ik vanaf dat moment voor altijd die jouwe. Maar dan herkent Canio die woorden ook in toneelstukje en dan flipt hij. En dan zegt hij, wie is die ploert met wie jij uh, een verhouding hebt? Ik wil het nu weten. Dus de dagelijkse beslommeringen komen ook... Extra hard tevoorschijn in het toneelstukje. En dan loopt het natuurlijk zoals in elke prachtige opera weer fataal. <tie> af. Maar goed, het is gewoon een overspeldrama, eigenlijk. Ja, gewoon ja. een, een overspel overspeldrama. Ja, ja nee, dit is natuurlijk ja. iedere keer weer een totaal drama. Maar dit is. Uh, dat is dus de basis ja. van het stuk. Het ja. is voor het eerst. De première was uh, ooit 1892. Maar ik begreep dat jullie het hebben verplaatst. Naar, net na de tweede. Wereldoorlog. Ja, dat klopt. Dat was een, een idee van Miranda waar ik meteen uh, heel enthousiast over was. Want het stuk is, uh, zit vol met, met verraad en intriges. En, en je merkt dat die mensen allemaal heel erg op, uh, ja, op het punt van uitbarsten staan. En, en uh, daar past heel goed een, een bepaalde sfeer van, van crisis, van, van wantrouwen bij. En uh, nou, toen zijn we op het idee gekomen om het uh, nou, eerst in of net na de oorlog. Uiteindelijk hebben we gekozen voor net na de oorlog... waarin ja, iedereen nog heel arm is en elkaar nog heel erg wantrouwt. En we hebben het in Italië laten spelen waar dat natuurlijk nog een gaatje erger was... omdat daar ook nog in het land zelf de burgeroorlog woedde... tussen de fascisten en de partizanen. En um, we hebben dus ook alle personages een soort rol gegeven in die oorlog. En nou, net na die oorlog komen ze elkaar dan weer tegen. En dan ja, is het eigenlijk een tikkende tijdboom... waar maar heel weinig hoeft te gebeuren of uh, de boel loopt dus fataal af. En het leuke is met de personages... elk koorlid he, heeft een naam, een Italiaanse naam en een beroep. En ze hebben allemaal onderlinge verhoudingen. En dat kun je ook allemaal zien. En alle namen. Uh, uh, want het leek me zo leuk dat iedereen gewoon echt een personage is. Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, je hebt uh, Tonio Ricci is de baas van het circus. Normaal heet hij een stuk Tonio, maar hij heeft nu een achternaam. Mensen zijn ook familie van elkaar. En al die namen komen uit de serie De Sopranos. Ah, <laughs> uh, dus de mensen moeten zo, zo zeker komen. Want je kunt merken aan het koor, die zijn zo blij. Ik zei, jongens, jullie krijgen allemaal, jullie zijn iemand. Dus je hebt een postbode, een non, een pastoor, een uh, dorpsrokkenjager. Die je ook butter. inderdaad... Als je, je moet eigenlijk twee keer gaan naar dit stuk. Gaat maar meteen aanbevelen. Ja, ja, ja, ja. Want je ziet namelijk, er is gebeurd zoveel, ook met die circus... Dat maar ook onderling, dus de verhouding van mensen in het koor. Een vader die telkens een dochter bij een andere man moet weghalen. Uh, een, een, dus er gebeurt veel meer dan alleen maar een koor wat zit te zingen. Maar iedereen heeft echt een rol. Een moeder met een dochter die de hele avond alleen maar zit te lachen op toneel. Dat iedereen op tijdens het toneelstukje. Dus het is best wel. Er is veel te zien uh, ook aan personeel. De, de, de aan meest huis. voor de hand liggende vraag hebben we nog niet gesteld. Waren jullie tevreden gisteravond, de première? Um, ik denk het wel. <laughs> ja, voor mij, het is voor mij een beetje lastig, want ik uh, was gisteren ook een registratie voor de DVD. En ik zat in de videowagen om de, om de cameraman en de regisseuse daarvan uh, te oh. cue'en. Dus ik heb de hele voorstelling via de beeldscherm gezien. Dus ik kan niet zo goed zeggen over hoe het in de zaal was. Maar wat ik heb gezien, was het volgens mij een hartstikke goede voorstelling. Mirande, dus, ja, Miranda? Uh, ik... Uh... Het begon om acht uur, om zes uur sloegen bij mij enorme zenuwen toe. Want ik dacht, oh god, dan nou gaan ze zeggen, moet ze ook zo nodig regisseren. Want ik denk altijd, en ik ben niet iemand die ooit heeft geroepen. Want kan ik dingen toch goed? Dus dan slaat de onzekerheid gewoon toe. En, maar toen ik die mensen zag staan, en uh, uh, het zijn ook echt, het is allemaal klein. Uh, klein de persoonregie is kleine gebaren, dus geen grote opera gebaren. Een soort Italiaanse film, dat was ook de bedoeling. van Fantastisch licht, Henk van Geest. de Geest. Douwe, hipma, een geweldig decor. En uh, onze eigen leeuw heeft ja. geweldige kostuums. Dus, uh, ja. Of kostuums, gewoon kleding uit die tijd. Dus het plaatje is prachtig. En de mensen waren gisteravond heel erg enthousiast. En ook wel aangedaan. Want het, het, is, uh, het is een klein gespeeld drama. Dus geen grote opera, hysterische toestanden. En er waren een paar mensen die... Ja, die, die waren nog nooit echt bij een opera geweest. En die zeiden: Nou ja, als het zo kan, dan vind ik het toch eigenlijk ja. wel. leuk. En, ja. en dan denk ik ja. dat het toch ondoelbereid is. Ja, wat, wat bedoelden is ze daarmee? Nou ja, dat allemaal heel hysterisch en over de top. En dat is ja, dit ja. zeker niet. Het is heel indringend en uh, klein gehouden, ook door het waanzinnige licht. En uh, ja, en ik ben ontzettend trots uh, op het bedrijf. En ook heel erg trots op uh, nou, mensen als zangers als Willem de Vries en Elma Gilbertsen en Martijn Sanders. En dan is er ook. altijd één puntje. Dan zit je op zo'n première te kijken. Er is er altijd iets. En dat moet morgen anders. Ja. Wat is dat? <laughs> Nou, dat kan ik. Toevallig zei ik het vanochtend. Um, er is op een gegeven moment een soort van verkrachtingsscène. Um, die dan natuurlijk niet doorgaat. Maar, uh, uh, en dan doet iemand de riem af. En die riem ligt dan op het toneel. En gisteravond zat ik te kijken dat... Oh, die kan zij mooi meenemen. Het is dan één ding waarvan je denkt: ja. Oh ja, hm. want dan komt er een groot wiel en daar wordt dan in rondgedraaid door een circusartiest. Heel mooi om te zien, een, een, een hoepel. En die jongen die schopte altijd die riem weg. Toen dacht gisteren: oh, maar dat punt, oh ja, dan nou kan ze daar toch mooi nog even. Nou, dat, zo zit je dan te kijken. En ja, het verder zijn romannen. naar huis. Ja. <laughs> dat liefst mijn bed in. Ja? Maar al die mensen, ja, ik ben niet zo van heel veel mensen. Ik, ben dan, ik, ik ging vroeger als artiest ook heel vaak gewoon, uh, komt door de achterdeur binnen en. Door de achterdeur weg en helemaal ja. niet van de gedoe. Dus. Goed, uh, in uh, Maastricht hè, voorlopig te zien. Nee, oh, alleen nog morgen. Oh, sorry, sorry, sorry. sorry. Rotterdam ja. en uh, Breda oh, he, okay. en Tilburg en Goed. noem maar op. Utrecht Goed. en Haag. Dat kunnen mensen dus op onze site Goed, eh, zien, hè? daar staat die hele playlist op uh, nieuwshow.nl. Uh, we hadden het dus over de opera Pagliacci van Ruggiero Leo Leon Cavallo, een ja. Ja, toch? Ja. ja. ja. Uh, Miranda <laughs> Verkralingen en Nike van der Berg. Dank jullie wel van Opera Zuid. We gaan even luisteren naar iets uit die opera. Dat lijkt ja, me wel. Dat is wel een leuk. partizanenlied. Heel bekend, er wordt nu gezongen door Yves Montal. Bij ons in de voorstelling wordt het gespeeld op mandoline. En waanzinnig goed uh, gezongen door de boys die de vissers en zo zijn. En die dus de partizanen waren in de oorlog. Oké. Okay. Ja. Music. Na, na, na, na, na, na. Una mattina, na, na, na, na, na, na. mi son svegliato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina, mi son svegliato e ho trovato l'invasor, o oh, partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morir, e se sì, io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. e se sì, io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppelirai la sui montagna o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao mi seppelirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior e la gente Che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e la gente che passerà e dirà oh che bel fiore, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. ciao. En langzaam verdwijnt hij, Yves Montand, met een stukje uit Pagliacci. Bella, ciao. Uh, we hoorden je al. Vertel. Ja. Goedemorgen. <laughs> uh, ja, het belang van personages, dat werd door Miranda net even genoemd. Ja. Mm -hmm. En ik ben helemaal geobsedeerd geraakt door het boek dat ik nu voor me heb liggen. Het is uh, door een historicus geschreven, Martin Bossebroek: De Boerenoorlog. Het is dus non-fictie. Mm -hmm. uh, non-fictie heeft vaak de naam dat het een beetje zakelijk vertelt wat er allemaal gebeurt. Dat gebeurt in het boek ook, maar het is meer dan dat. Die Boerenoorlog, even voor de Goede orde, dat was in Zuid-Afrika, van 1899 tot 1902. Tussen de boeren, onze boeren, zoals er aan het eind van de ja. 19e eeuw gedacht werd. Dat waren al lang geen Nederlanders meer. Maar, nou, goed, maar in uh, Nederland voelden ze zich daar wel bij betrokken. Ja, nou dat wordt in dit boek uitstekend beschreven: dat als, als er afgevaardigden kwamen, of als oom Paul, Paul Kruger naar Nederland kwam, dan stonden we te juichen en te klappen. Ja. Maar als er financieel over de brug gekomen moest worden of anderszins... dan uh, hadden we onze handen vol aan Indonesië, zeg maar, of uh, Indië toen. Uh, dan stonden we iets, uh, iets minder op de voorsterij. Uh, voor uh, die spanning wordt heel goed weergegeven in het boek. Maar de grote kracht van het boek is dat er gekozen is door Martin Bossebroek... om het te beschrijven vanuit drie personages. Drie, nog niet eens hoofdrolspelers, uh, een beetje wel. Maar uh, niet alle drie, uh, nog niet eens hoofdrolspelers... maar mensen die, die in die oorlog zaten, in die boerenoorlog... die je aanloop meemaakte en, uh, en die vertellen... En die hij laat vertellen, aan de hand van dagboeken die hij van ze gevonden heeft. of stukken die ze geschreven hebben. maar ook doordat hij dat zelf heeft ingevuld. wat ze in die oorlog hebben meegemaakt. En één van die personages is uh, de jonge Winston Churchill. En dat maakt het al helemaal wat spectaculairder. Die was 25 uh, toen hij uh, vanuit Engeland. Hè, de grote tegenstander van uh, onze boeren. Uh, daar naar Zuid-Afrika ging. Verslaggever? Sorry? Was hij verslaggever? Ah, was verslaggever. Ja. Nou ja, verslaggever, militair. Hè, embedded verslaggever heet dat. avonturier. Uh, hij vond het heerlijk. Hij vond, uh, oorlog vond hij toen al fantastisch. Ah. Ik zal een klein stukje uh, voorlezen. Dan komt hij midden op een. Uh, dat is na uh, een uh, veldtocht, heeft hij net uh, meegemaakt. Dit was het soort veldtocht waarvan Churchill hield. Op expeditie onder primitieve omstandigheden. Door het ruige, maar groene heuvellandschap van Natal. Draven, verkennen, bespieden, sluipen, schieten en beschoten worden. Slapen in de buitenlucht. Op bij het eerste daglicht. Water op het vuur voor koffie. Hoeveel mokken bleven er vanochtend ongebruikt? Misschien was het vandaag wel zijn beurt. Levend en stervend bij de dag. Nou ja, dus die bloeide helemaal op. Ja, dat is, mm. En ook, uh, je gaat die Churchill ook voor je zien, die jonge uh, Churchill. En het is natuurlijk mooi, het was, uh, komt uit een aristocratische familie. En die uh, ouders die wilden wat met die jongen, maar die wou eigenlijk niet zo goed deugen. Hij wou de politiek al in, voor die, voordat hij in die oorlog uh, belandde. Uh, daar werd hij niet uh, ingestemd. Hè. Hij maakte geen schijn van kans. Maar hier heeft hij zich zo onderscheiden. Dus hij was inderdaad, zoals Mieke zei, journalist. Maar op een gegeven moment werd hij gevangen genomen in Pretoria. En daar is hij ontsnapt. Dat was al een geweldige heldendaad. En, uh, en hij ging voorop bij de verovering van Johannesburg. Op de fiets ging hij als eerste Johannesburg naar binnen. Dat waren, uh, nou ja, toen hij in Engeland terug... Uh, nog eens ja, Toen hij in Engeland terug was, was hij een soort halve held. Was hij, uh, hij werd toch meteen daar in het, uh, het lagerhuis gekozen... of uh, in het Britse parlement. En uh, dat laat dit boek ook goed zien. Want dit is een avonturier. En we kennen natuurlijk Churchill allemaal... van zijn verrichtingen en prestaties in de Tweede Wereldoorlog. Uh, het was een uh, avonturier. Maar hij veranderde ook door die oorlog. Iedereen veranderde door de oorlog. Maar aanvankelijk was hij... Gewoon gekoet goed voor de Engelsen, voor zijn eigen volk. Maar na de oorlog, toen hij in het Britse parlement zat... bleek hij heel veel sympathie voor die boeren te hebben opgebouwd. Hij veranderde van een conservatief dat is naar een liberaal. Ja, nou ja, door wat hij daar had meegemaakt. En dat is wat dit boek met je doet. Want ik dacht ook, die boeren daar... Ja, dat is natuurlijk een fout van mij. Maar ik dacht, dat waren een soort halve garen die, uh, die daar eigenlijk niks te zoeken nou, hadden. in ieder geval, daaruit vinden ze een apartheid. Nou ja... Dat is natuurlijk wat, wat daar aan kleeft. Hè? Van, uh, waar heeft dit allemaal toe geleid? Die boerenoorlog. En, wat is daar, uh... en daar wordt ook een uh, verklaring voor gevonden. Want die boeren hebben die oorlog verloren uiteindelijk. De Engelsen hebben, hebben gewonnen. En die kwamen in een soort status aparte terecht. Die werden echt afgezonderd. Uh... En die werden een soort xenofobe, die waren helemaal op hun eigen wereldje. En ze hadden nog uit de 17e eeuw dat rare gereformeerde geloof van. Nou ja, dat rare gereformeerde geloof, maar toen toch al een beetje curieus... zoals ze dat uh, opvatten. Hè. Uh, dus die waren volkomen uh, geïsoleerd. Nou ja, hij geeft uh, die bossenbroek, uh, komt zo langzaam tot de verklaring... waar die apartheid dan vandaan gekomen is. En dan begrijp je die boeren uiteindelijk toch wel een stuk beter. En dat komt ook doordat die twee andere personages die hij opvoert... He, dus historisch bestaande personen, die hebben echt bestaan. Willem Leids, uh, die was procureur, uh, die kwam als procureur daar. Ook een jonge vent, 25 jaar. Dat was een soort minister van justitie. En die kreeg met al die gekken te maken, met van Paul Kruger... tot aan het weerstreven van de Engelsen. Die wist daar fantastisch mee om te gaan. Daar krijg je enorme sympathie voor, voor die, voor die, voor die man. En het laatste deel is beschreven vanuit een guerrilla-strijder. Een boer, een jongen van 17, Deneis Rijts. En nou ja, dat, dat hou je bijna niet droog als je dat leest. Want die jongen ja, die was, kwam, net, uh, kwam net uit de wieg bij wijze van spreken. En die is door dat hele land, door heel Zuid-Afrika heen getrokken. Heeft daar de verschrikkelijkste uh, dingen gezien. En aan het eind, merkwaardig genoeg, neemt hij ook zo'n genuanceerd standpunt in. Net als Churchill. Dus hij was heel fanatiek voor de boeren. En aan het eind begreep hij ook wat die Engelsen deden. Wat opvallend is, dat er dus geen zwarte personage is. Die komen er ook in voor. Oh, nee, maar niet als personage, maar je zegt. Nee, wordt niet, nee, dat is en personen. geen vrouw, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus geen, geen zwarte en geen vrouw. Dus als je het is politiek correct is, is het misschien. Maar ja, dit zijn wel drie hoofdrolspelers in het boek. Uh, en ik snap ook wel waarom, waarom, ze, waarom ze voor deze mensen heeft gekozen. Uh, uh, die, uh, Dennis Reitz, dus die, die, uh, die courierstrijd, hield een dagboek bij. Die heeft uh, netjes genoteerd wat hij allemaal heeft meegemaakt. Winston Churchill schreef zijn journalistieke stukken. Dus daar zijn veel bronnen van. En die Willem leiden. En dan komt er toch een beetje een vrouw bij kijken. Zijn vrouw schreef brieven naar huis. Dat deed ze fantastisch, aangrijpende brieven. En uh, nou, ik zal een klein stukje... Uh, dan zie je hoe, uh, dat er ook zwarte personages in, uh, in voorkomen. Dat is als ze net aankomen, dat zeggen ze rond 1880 of zo. Ze weten helemaal niet waar ze instappen. En dan reizen ze met paard en wagen daar naar waar ze gaan wonen. En dan schrijft zij uh, dingen als... Uh, Gelukkig viel er buiten geleidelijk aan meer te genieten. He, die koets is die schudbaar, dat vond ze helemaal ja. niks. Gelukkig viel er buiten aan meer. De natuur werd iets beter. Nu waren het niet alleen struiken, maar ook door gras. Met hier en daar grote termietenheuvels. Bij Beaconsfield, een voorstadje van Kimberley, reden ze vlak langs de tenten der kaffers. Geschokt doteerde Louise walgelijk smerig. En zo klein. Nou, zo komen de zwarten er een beetje in voor. Uh, en die doen ook het vuile werk in het boek. Dus ze komen er wel in voor, maar ze hebben, zou je kunnen zeggen... geen eigen stem uh, gekregen. Uh, nou, het is een fascinerend boek. Ik ben er helemaal door geobsedeerd geraakt. En je ziet het belang Merk van personages. Want, <laughs> ja. ja, je, je ja. ziet het belang van personages. Want hij kan het natuurlijk gewoon vertellen van... nou ja, die, die oorlogen en zo zit het in elkaar. En toen werd er goud gevonden. En dat wilden de Engelsen wel of niet hebben, et cetera, et cetera. Staat er ook allemaal in. Maar je kijkt door de bril van die personages. En je ziet ook hoe ze van mening veranderen. En eerst sympathiseer je ontzettend met die boer. Dan denk je, God, wat sympathieke vent, ik hoop dat hij wint. En dan krijg je Churchill, nou, je, gaat, je wordt dus heen weer geslingerd. Ja, als in een echte roman. Goed. En die heb ik nu bij me, een echte roman. Dat ik voor me ja, gelegen. want die andere boeken moeten ook nog. Ja, ja. ja goed. Ja, ja, goed. Uh, dat is uh, De Afvallige van de Jan van Aken een van de weinige Nederlandse schrijvers... die zich nog daarbij bezighoudt met het schrijven van historische romans. Ik moest even in mijn boekenkast kijken wie, daar allemaal, uh, wie dat allemaal deed. Nou, ik heb een roman van Vestijk meegenomen. Is, is dat inderdaad zo dat het gewoon een hartstikke dood genre is? Nou, Nelke niet. heeft er is nog een boek geschreven... Niet, over ja, de 17e ja, eeuw, vijf, man. Uh, uh, Ja, je, je hebt ze wel. Maar het is niet meer zo populair als een jaar of vijftig geleden. Hè. De helft van het oeuvre van Vestijk bestaat zo'n beetje uit historische romans. Ella Haase, haar naam is erop gebaseerd. Hm. Maar goed, ze zijn er nog wel. En ik denk dat de allerbeste die we nu hebben is deze Jan van Aken. Hij doet het nu al een boek of vijf, zes. En uh, hij doet het ook op een moderne manier. Het is, niet, uh, het is geen geschiedenisles die je krijgt. Hij laat ook meteen weer het blank van het personage zien. Hij duikt in de hoofden van die mensen en het is alsof hij er rondstapt en, en woont. He, uh, dit boek, uh, de afvallige speelt van zeg maar onweg 350 tot 390 na Christus. Ik ben ook geen specialist uh, over die tijd. Uh, toen had je de afvallige, dat, het was, dat was keizer Julius. Keizer Julius wilde het christendom uh, tegenhouden. Dat deed hij door allerlei, allerlei slinkse trucsen uh, uit te halen. Uh, maar het christendom was. Het kwam eraan, het zat eraan te komen, Julius is vermoord. Daar gaat het boek onder andere over. Wie heeft hem nou uiteindelijk vermoord? Hoe is die, hoe is die moord tot stand gekomen? Maar het gaat vooral om de komst van die andere grote gebeurtenis... uit de tijd boven de opkomst van, de, van het Christendom. De grote volksverhuizing zit er aan te komen. Het boek begint met twee grenssoldaten. Uh, die, uh, die staan ergens aan een van de uithoeken van het Romeinse Rijk. En uh, nou ja, Die hebben een rustige nacht gehad, ze hebben niks gezien. Hè? Een glaasje wijn gedronken, zoals grenssoldaten dat doen... En dan uh, kijkt die ene en je ziet dan opeens een man op de oever aan de overkant. Nee, een groep mannen. Ik lees nu voor. Hij spande zijn ogen in om beter te zien. De snel uiteenwaaierende mistflaarde onthulde een mensenmenigte. Duizenden, tienduizenden barbaren stonden roerloos naar hen te kijken... terwijl het eerste zonlicht speelde op hun helmen... en op de overal boven uitstekende lansen die talrijk waren als rietstengels. Goten. Ze moesten zich in de loop van de nacht verzameld hebben... op het eiland en langs de weg die evenwijdig liep met de oever. Nou, Vrouwen, kinderen, mannen, er staan dus tienduizenden goten... en die willen dat Romeins Rijk in... Nou, Dat is een bijna moderne problematiek, zou je kunnen zeggen... met asielzoekers en dergelijke. Die grote willen niet het Romeinse Rijk in... omdat ze zo graag het Romeinse Rijk in willen. Maar omdat achter hen de hunnen staan... die moordend en plunderend rondtrekken. Uh, dus dat is het probleem van het boek. Van waar gaan we die mensen allemaal laten? En het heeft tot gevolg dat allerlei personages... een stuk of vijf, zes personages... Uh, door het hele Romeinse Rijk heen beginnen te trekken. Allemaal met een bepaalde opdracht. Uh, uitzoeken hoe het met de afvalligen zit. Hoe die aan zijn eind is gekomen. Zelf zien te overleven. Uh, wel of niet aan de kant van de, van de katholieke kerk staan... Uh, nou, en dat doet Jan van Aken... Je, je leert er van alles en nog wat van over die tijd. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk. Maar wat hij doet, is hij doet het met kleuren en met zintuigen. En heel fysiek is het de hele tijd. Heel erg uh, ja, lichamelijk wat je zit te lezen. Er zit een van, de, een van, de, een van mijn favoriete personages in het boek. Uh, die heeft een beetje een moeilijke naam. Uh, Svit Tarik, geloof ik dat je zegt. Svit Tarik. Uh, een uh, zoon van een paardenhandelaar. Uh, die wordt ook gedwongen om door het Romeinse Rijk heen te trekken. Maar die is alcoholverslaafd. Dat is dan typisch zo'n leuk detail dat Jan van Aken gebruikt. En hij slacht op een gegeven moment een haas. Om daar een wijnzak van te maken. Om, daar om altijd wijn bij zich te kunnen hebben. En dat doet hij perfect. Wordt een geweldige wijnzak. Maar dan kijkt hij er nog eens naar. En denkt dat is veel te weinig. En vervolgens uh, gaat hij een gevecht aan met een geit. En die verslaat hij. En van de huid van de geit maakt hij een veel grotere wijnzak. En daar zie je hem, een beetje zoals in Asterix en Obelix, zie je hem de hele tijd met die wijnzak op zijn rug door het boek heen lopen. En telkens als het hem wat te veel wordt, neemt hij een slok uh, wijn uit die wijnzak. Nou, dat soort uh, prachtige details, daar zitten de afvallig uh, vol mee. Het is alsof je erbij zit, zeg maar. Niet dat ik omringd ben door alcoholisten, maar uh, goed. Arnold Gunnberg. Ja, Arnold Gunnberg. Die heeft een, uh, ja, uh, wat je ook van hem vindt. Uh, daar heeft hij nu een relatief jonge schrijver is er aangeschoven en voor de ja. generatie schrijvers na mij zo'n beetje, want ik ben alweer wat ouder, is het geloof ik een halve god. Ik weet niet of dat klopt, maar voor velen wel. Daan Heerma van Vos is, is dat en die vindt het ook. ook ja. Ja. Ik vind niet, voor mij geldt dat niet, maar ik kan wel beamen dat het ja. voor veel mensen wel zoiets is. Ja. Okay, ja, nou, wat je ook van hem vindt, zijn productiviteit valt enorm te prijzen. Want uh, de ene roman hebben we nog niet gehad, of de andere verzameling ja. ligt in de winkel. En ik, zijn romans te hebben, dat heb ik hier wel vaker verteld, heb ik altijd een beetje aarzeling bij. Want ik vind hem nou, geen topschrijver. Ja. En wel goed, en ik denk het boek oh. van een anderen. Maar goed, dat gaat allemaal. Dus ik begon met enige arg aan, aan dit boek. Hij heeft nu een boek gepubliceerd met zijn verzamelde essays En hij heeft er ook wat essays bij geschreven en hij heeft de dingen veranderd. Dat boek en die vond je heet... gewoon goed? Ja, ik vond het echt. Echt wel goed Ja, Mieke, je zegt dat betekent ja. Je wou er ooit komen. Maar hij kan, hij kan natuurlijk ook echt wel schrijven. Ja, nou ja, hij kan. En, uh, en uh, wat, die, wat, wat leuk aan het boek is, is dat hij uh, naar die films gaat zitten kijken... en uh, op een persoonlijke manier opschrijft wat die films met hem doen. En er ook allerlei vragen aan verbindt. En wat het dan nog leuker maakt, is dat hij die, die uh, vragen die hij naar aanleiding van die films heeft... koppelt aan het schrijven van romans. En dus hij, de schrijver Grunberg laat zien hoe hij naar films zit te kijken. Hoewel hij net doet alsof hij gewoon een toeschouwer is als jij en ik... en als iedereen. Zit hij, zou ik dat nou als schrijver ook doen? Hij zegt bijvoorbeeld zo tussen neus en lippen door... Van, als schrijver beschrijf je nooit een gezicht in een roman. Hè, dat moet je niet. Ja, sommige schrijvers doen dat, maar dat moet je niet doen. Want dan kan de lezer zich niet identificeren ja. met de hoofdpersoon. Of met dat personage in dat boek. Want je plakt je eigen gezicht op dat personage in dat boek. Kan je over twisten. Maar goed, dat is wel een uh, leuk uh, dingetje om even. En in film zegt hij: kan dat natuurlijk niet. Want dan zie je meteen het gezicht van, uh, van iemand. En dan heb je ook sympathie of antipathie van die. Uh, dus dan is hij Alpacino. Alpacino, die acteur. Dat vindt hij dus een topacteur. Al, al, al, al spreekt hij zijn tekst slecht uit. Ook al is, het helemaal, is die film helemaal een uh, naadje. Maar. Uh, als hij die acteur ziet, dan is hij al meteen gewonnen... omdat hij dat zo geweldige acteur vindt... en omdat hij dat gezicht prachtig vindt. En Jim Carrey, dat is die grappenmaker... eigenlijk kan hij die films niet aanzien... omdat die kop van die centrum niet hij aanstaat. Gelijk. Hij heeft helemaal hij gelijk. Hij heeft daar ook al helemaal gelijk. Ja, dat is erg is het eigenlijk, ja. Uh, nou... Hij schrijft ook achter in het boek, en dan rond ik af... Ja. Uh, dat uh, hij zal, uh, geen autobiografie zal schrijven, Gunberg, Want daar heeft hij nog geen zin in. Misschien komt dat er ooit van. Maar dit is een beetje te beschouwen als een autobiografie. Omdat hij al die films die hij de laatste decennia heeft gezien... beschrijft hij, en dat is het leven dat hij en heeft meegemaakt. En die titel, Buster Kieter, lacht nooit? Nou, hij heeft eerder boek geschreven, De Troost van de Slapstick... waarin hij het over uh, zwart-wit zwart films, hè, van de stomme films had... Uh, waarin uh, Slapstick nog een zekere redding bracht... Hm. Dat is tegenwoordig in de film niet meer aan de orde. De film is tegenwoordig ernstig, serieus en tragisch. Oké. Okay. Okay. Dankjewel, Arie. Alle informatie te vinden op Teletextpagina 260 en natuurlijk op onze web, website. Wat moeilijk wordt, zeg. Uh, Goed, u hoorde hem al, Leven, schrijver en journalist Daan Heerma van Vossen. Vorig jaar, op een ochtend in januari, werd hij wakker en had hij een vreselijke ervaring. Hij wist niet meer wie hij was. Die toestand duurde ongeveer een dag en werd door de artsen met wie hij in aanraking kwam omschreven als Transient Global Amnesia. En die ervaring werd het uitgangspunt voor zijn nieuwe roman, De Vergeting... en die verscheen deze week. Goedemorgen. Goedemorgen. Daan Herma van Vossen. Ja, je bent in jouw familie niet de enige, hè? Die schrijft... Nee. Nee, nee, dat is waar. Je vader ja. bracht vorig jaar een boek uit, Arend Jan, een boek Doki, over zijn, zijn zusje. Je, zu je broer Thomas, je kan wel zeggen, taal is het medium van de Heerma van Vossen. Ja, dat, ja, volgens mij ook, We hebben het er nooit over, maar het schijnt zo te zijn. Ja. Ja. Um, maakte dat voor jou nog uh, lastig om te zeggen ja, ik ga er ook mee beginnen, Ik kom, hè, dit is niet, niet, niet je eerste Met schrijven boek. überhaupt. Ja. Ik kan ook zeggen, ik ga iets heel anders doen. Dat is wel zo makkelijk. Ja, ik, nou, ik wilde eigenlijk eerst iets anders doen. Ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik was het eerst eigenlijk helemaal niet van plan. Uh, ik denk dat het wel iets met de familie en de achtergrond te maken had... dat ik het eerst niet wilde. Uh, maar toen, tussen, tussen de bedrijven in de studie door... dacht ik, ik, ik, wil, ik wil het proberen. En toen schreef ik een kort verhaal. En dat korte verhaal uh, was eigenlijk helemaal geen kort verhaal. En dat werd mijn debuutroman. Het ja. is dus min of meer toevallig. Een zondagsman heet dat? Ja. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zullen we het dan maar zo formuleren. Dan nu naar jouw nieuwe uh, roman, De Vergeting. Uh, ik zei het even net in de inleiding, op een ochtend werd je wakker. Wat gebeurde er toen? Nou, helemaal niets. Uh, ik, ik werd wakker en ik wist, ik wist niets. Dus ik uh, werd ook niet wakker en ik dacht... Uh, ik ben mijn geheugen kwijt, want er was op dat moment dat ik wakker uh, werd, had ik geen idee wat een geheugen was. Ik was gewoon uh, verlamd en uh, structuurloos uh, vol, vol angst. Was verlamd niets. in je hoofd of verlamd? Ik, was, ik had geen dwarslezing. Nee, uh. ver, verlamd door, door angst. Het is een uh, heel angstig gevoel als je werkelijk niet meer weet uh, uh, ja, wie, maar, je je wie je bent. Probeer je het nog eens iets anders te omschrijven. Je wordt wakker. En hoe realiseer je dan dat je dus niet meer weet wie je bent? Ja, dat, dat duurt even. Eerst Een besef van tijd had ik ook niet... dus ik kan niet zeggen of het een half uur of een uur was of zoiets. Uh, maar in, in het begin was er alleen het, alleen het gevoel... en dat was in mijn hele lichaam duidelijk, het was heel fysiek... Uh, het gevoel dat er iets helemaal niet klopte. En, en, wanneer, ja, en, ja. en wanneer dacht je, hier kan ik misschien wel iets over gaan schrijven... want het, het, het gevoel kwam in de loop van de dag weer terug... Toch? Ja. Je geheugen en je, en, en, en je identiteitsbesef? Ja, uh, dat, dat duurde een, een paar dagen. Ik dacht, de eerste paar dagen dacht ik, wat een, wat een uh, uh, vreemd, vreemd toeval. Ik moet toch wat uh, aan mijn gezondheid doen. Uh, ik had geen, geen moment, uh, uh, eerst, eerst het idee om er een, een boek over te schrijven. En uh, nou ja, de uitgever kwam ermee. Die wilde dat ik er een non fictieboek over schreef. En dat probeerde ik, maar het bleek dat ik dat eigenlijk niet uh, goed kon... of in ieder geval niet interessant genoeg vond. Dus toen werd het een roman. Maar, waar was je bang voor? Dat het drakerig of pathetisch zou worden? Nou, bijvoorbeeld vind ik eigenlijk rechtvaardig de angst. Ja, uh, ja en, en uh, uiteindelijk... Het is een heel autobiografische roman geworden. Dat, dat, dat is uh, zonder meer waar. Maar uiteindelijk vond ik alleen de feiten en de noodzaak... om me uh, aan die feiten te houden ook niet interessant genoeg. Uh, ja, ik vond autobiografische streven van uh, reconstructie van wat er gebeurd is uiteindelijk niet. Uh, maar toch lijkt dat wel zo als je het leest. Als jij zou zeggen, ja, dit is inderdaad gewoon allemaal precies zo gebeurd. Hè? We gaan op een gegeven moment naar een arts om erachter te komen wat het is. Je, je, je probeert ook te bedenken, ja, wat is geheugen precies? Wat, wat, wat... Nee, dat, dat is zeker waar, maar ik uh, verkoop ook mijn ziel in de duivel bijvoorbeeld in het boek. Ja. Dat is niet echt. Uh, mochten de mensen uh, zich ongerust maken. Nee, het, is, het, is, het, het neemt allerlei feiten wel uh, als uitgangspunt, uh, zeker. Maar uiteindelijk vond ik om, om werkelijk te laten zien wat herinneringen zijn... en hoe het geheugen uh, werkt, wat het belang is van sommige herinneringen... Uh, is het belangrijker om je verbeelding uh, te gebruiken dan echt alleen de feitelijkheid. Dus op een gegeven moment wordt het in plaats van... een, een uh, een, een zoektocht naar, naar feiten, wordt het een uh, klassieke, klassieke liefdesroman eigenlijk. Omdat dat voor mij belangrijker is... Om... Ja. ja, sorry. Nee, uh, dat is voor mij belangrijker om, om uh, te laten zien hoe hoe belangrijk herinneringen zijn en hoe, hoe ze eigenlijk werken. Herinneringen zijn geen losse feiten, geen objecten. Ze, ze worden ingevuld door nou, bijvoorbeeld liefde. Liefde en vergetelheid is voor mij altijd direct gekoppeld. Ik hou altijd meer van iemand als ik weet dat het niet voor eeuwig is. Dus voor mij was dat heel erg verbonden. Dus voor mij was het ook volstrekt natuurlijk dat het een liefdesroman uh, wordt. Dus ik loop niet weg voor die feiten, maar... Uh, het is toch meer de verbeelding die het voor mij interessant heeft gemaakt. Hoe, hoe werd het jou duidelijk eigenlijk wat er nou eigenlijk gebeurd was? Uh, nou, dat, dat duurde even op een gegeven moment... ik denk na een uur, misschien na twee uur, kwamen er twee namen in me op. Uh, Daniel en Sophie. Ik wist niet waarom. En uh, nou, zoals het gaat bij dit toeval, uh, de motorische functies werken nog gewoon. Dus ik kon mijn telefoon besturen. Ik wist alleen niet wie al die mensen waren. Uh, en ik zag in mijn telefoon dat ik vier of vijf Sofies had en één Daniel. Dus ik moest niet bij die Sofies zijn, uh, zoveel was duidelijk. Dus ik stuurde die Daniel een bericht of, uh, het misschien, of het ongepast was als ik hem zou bellen... als ik mijn geheugen kwijt was of als er iets helemaal verkeerd was. En goddank was het niet uh, uh, de UPC-man of zo, en was het een hele goede vriend. En die kwam er meteen aan, die hoorde dat er iets niet goed was. En hij heeft me eigenlijk uh, door die dag geloodst. En pas in het ziekenhuis en bij uh, de kliniek en de neuroloog uh, hoorde ik dat het ja werkelijk iets was. Daarvoor had ik eigenlijk geen idee. Dat daar dus een naam voor bestaat yeah. ook. En dat meer mensen daar last van hebben gehad. En komt ja. dat omdat je, je... Je zei net even, misschien moet ik gezonder gaan leven. Heeft het daarmee te maken? Overmatig drank en <nacht> nee. drugsgebruik of wat dan ook? <nacht> nee, uh, nee. En als het zo was, dan zou ik dat niet bij de Trosse <nacht> Nieuws Show gaan zeggen. Waarom oh, oh, niet? <nacht> ja. Nee, dat weet ik niet. dat is privé, denk ik. Het hm. okay. raar om te zeggen naar nou, dit boek. Maar goed. Uh, <nacht> ja. Nee, uh, e, e, ja... Ik, ha ik had een hele, ik had een fysiek en emotioneel inspannende tijd gehad. En we zijn zo nog wat meer randfactoren. Uh, maar het, het is een syndroom. En ja, wat een syndroom is, is eigenlijk een chique naam dat ze het ook niet weten. Ja. Dus er zijn alleen maar... Kan het zo weer gebeuren? Uh, ja, maar uh, waarschijnlijk bij mij net zo goed als bij u bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus en kan je nou zeggen, het over. is een existentiële ervaring geweest. Heeft het je begrip van de werkelijkheid veranderd? Uh, ja, volledig, ja. Ja, uh, zodra... Ja, het uh, laat zich niet zo makkelijk vangen in een, in een one-liner. Maar ik heb... Uh, nou, hoe, hoe het geheugen werkt en hoe herinneringen in elkaar zitten... dat heb, heb ik fundamenteel anders kunnen beleven. Want ik krijg nu de kans om mijn hele geheugen eigenlijk opnieuw te reconstrueren. En het blijkt ook dat ik uh, allemaal gedachten en herinneringen... Die, uh, waarvan ik dacht dat het feiten waren, die heb ik gewoon verzonnen. En uiteindelijk blijf ik daarbij. Want het is zo met herinneren, herinneringen... Uh, die kunnen eigenlijk niet onwaar zijn. Als, je, als blijkt dat ze niet kloppen met feiten, kun je dat vaststellen... maar je herinnering kun je toch niet veranderen. Dus uiteindelijk is herinneringen, uh, zijn herinneringen ook uh, gedeeltelijk een, een keuze. Ja. Ook als ze kletskoek zijn? Uh, ja, dan kunnen ze wel uh, uh, onzinnig zijn, maar dat herinner je je dan zo. Je kan niet zeggen, ik herinner me dat niet meer, want het klopt niet. Het is iets fundamenteel anders. Goed, dankjewel voor je komst naar de studio. Ik verwijs je voor het hele verhaal naar het boek De Vergeting. Daan Heerma van Vos, een uitgave van het bezige bij de informatie... via uh, onze site nieuwshow.nl. Zometeen Breed, daarin Ronald Plasterk, minister van Middellandse Zaken... D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi... en CDA-Tweede Kamerlid Jacco Geurts. Wij zijn er volgende week weer. Ach.